Het NOS-journaal. Martijn van Beek. In de Libische hoofdstad Tripoli hebben oproertroepen traangas ingezet tegen betogers. Ook zijn er schoten gehoord. In de wijk Tadjoura gingen na het vrijdagmiddaggebed meer dan duizend mensen de straat op. Zij eisen het vertrek van de Libische leider Gaddafi. De oppositie had hiertoe opgeroepen, net als vorige week. Toen leidde dat tot bloedige confrontaties met veiligheidstroepen van Gaddafi. Vanochtend zijn door het leger checkpoints opgericht op de belangrijkste weg naar het centrum van Tripoli. Buitenlandse journalisten werden vastgehouden in hun hotel. Elders in Libië wordt gevochten tussen opstandelingen en regeringstroepen. Berichten erover komen onder meer uit Azzavia in het westen en Brega in het oosten van het land. Duizenden mensen hebben op het Tagriplein in Cairo de nieuwe premier Sharaf onthaald. Sharaf werd gisteren benoemd door de Militaire Raad... die in Egypte aan de macht is sinds het vertrek van president Mubarak. Hij is de opvolger van premier Shafik, die nog door Mubarak was benoemd. Sharaf is populair onder de demonstranten... die op het Tahrirplein betogen voor democratische hervormingen. Hij vroeg de demonstranten om hun steun... en hij beloofde dat hij hard zal werken aan de hervormingen. Ook bracht hij een eerbetoon aan de mensen... die tijdens de opstand tegen Mubarak zijn omgekomen. Hij noemde hen de martelaren van de revolutie. Zes mensen zijn kandidaat om voorzitter te worden van het CDA. Het zijn burgemeester Van der Tak van Westland... de predikante Peet Oom uit Utrecht... de Noordwijkse wethouder Vroom... de ex-wethouders Roerig en de Visser... en vicevoorzitter Zoutendijk van het CDA in Wassenaar. Ze komen allemaal uit de Randstad, ze zijn allemaal protestants... en vijf van de zes waren vorig jaar voorstander... van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Peet Oom stemde als enige op het congres tegen... Maar dat betekent volgens haar niet dat het CDA nu uit het kabinet moet stappen. Een van de dingen die ik belangrijk vind aan het CDA is betrouwbaarheid. Het is een partij die staat voor zijn afspraken. Het is een uitermate complexe situatie. Uh, nog steeds uh, economische crisis, uh, andere problemen. Hè, dat mensen elkaar niet meer herkennen en vinden in de samenleving. Om dan te zeggen we laten dit kabinet sneuvelen. Dat vind ik dus uh, je niet houden aan je afspraken. De nieuwe CDA-voorzitter moet een belangrijke rol spelen... in de discussie over de koers van de partij na de recente verkiezingsnederlagen. Voetballer Mounir Elhandawi is uit de selectie van Ajax gezet. Sportverslaggever Martin Friesema vertelt waarom. Gisteren in de wedstrijd tegen RKC, in de rust, is er iets gebeurd. Frank de Boer wilde niet zeggen wat er is gebeurd. El Hamdawi reageerde waarschijnlijk op de verkeerde manier. Zal wel wat kritiek hebben gehad op zijn spel. En Frank de Boer was daar zeer ontstemd over. Heeft hem toen vervolgens ook gewisseld. En vandaag is het dus bekend geworden dat hij uit de selectie is gezet... en dat hij zich maandag weer moet melden. El Hamdawi mist nu de wedstrijd van zondag tegen AZ.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 ANWB Verkeersinformatie files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... bij Hoogmaade, 4 kilometer na een ongeluk. De weg is tijdelijk helemaal afgesloten. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag, bij Knoppet Lunette... 4 kilometer na een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. En na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... tussen de Uithof en Maren, 10 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open.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 Vanavond in de Ombudsman. Na tien jaar strijd heeft Nederland nog steeds geen goede regeling voor klokkenluiders. IJsland wel, dus op naar IJsland. En tienduizenden zwakbegaafde kinderen dreigen hun begeleiding te verliezen... vanwege hun net iets te hoge IQ. De Ombudsman. Vanavond vijf voor half acht. VARA, Nederland 2. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goede middag en welkom vanuit Café de Kroon in Amsterdam aan het Rembrandtplein. En u bent van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. Is het CDA definitief op weg naar het einde? Of begint juist het herstel? Ik vraag het aan CDA-dissident Ad Kopjan. Hoe bang moet Gaddafi zijn voor het strafhof in Den Haag? Mag je ouders die kinderen hebben mishandeld of zelfs vermoord het recht op kinderen ontzeggen? Een debat. Actrice Natja Hübscher over de animatiefilm Rango... en over Spoken van paneelgroep Amsterdam. Ad van Liemt over het boek Verzetshelden en moffenvrienden. En zoals altijd, Sanne Wallis de Fries en Friends met satire. Frits Barend over de sport, de column van Justus van Nul. En live muziek. We hebben vandaag zo ongeveer het beste wat de Nederlandse pop te bieden heeft in huis. Niemand minder dan Daniel Lohuus. Daniel Loos, u krijgt hem maar liefst driemaal te horen. Mag applaudisseren. Wilt u hem ook zien? Kom dan hier naartoe. Naar de kroon aan het Rembrandtplein. Wilt u reageren op de uitzending? Dan kan dat via onze website. vrijdagmiddaglife.afro.nl Of twitter ons. Hekje Afro VML. Heeft het CDA nog toekomst? De partij heeft alweer een forse dreun moeten incasseren... bij de statenverkiezingen van afgelopen woensdag. Maar liefst de helft van alle CDA-zetels verdwenen als sneeuw voor de zon betekent dat de christendemocraten ook in de eerste kamer heel veel macht verliezen. En wat betekent dat voor de gedoogcoalitie met VVD en PVV? In ieder geval moet het CDA van koers veranderen, minder rechts, minder het midden. Dat zegt CDA en Tweede Kamerlid Ad Kopjan. Hij zei dat direct na de verkiezingen op zijn website in een discussiestuk veroorzaakt daarmee opnieuw deining in de partij en hij is hier Ad Kopjan welkom. Goedemiddag. Gaat het eigenlijk wel zo slecht met de partij? Want uh, de peilingen waren de afgelopen weken nog veel slechter dan de verkiezingsuitslag. Kijk, het is maar waar je het mee wil uh, vergelijken. Als je je winst wil vergelijken met uh, nog slechtere peilingen... dan vind ik dat je te snel rijk rekent. Ik kijk liever naar de verkiezingen van uh, uh, 9 juni 2010, een jaar geleden. Toen heeft het CDA een dieptepunt bereikt. En ik moet helaas constateren dat we dat dieptepunt nog niet voorbij zijn... dat we nog steeds op hetzelfde lage niveau zijn blijven steken. Ja, collega's, van u zeggen, ja, er is nu een bodem, we gaan opkrabbelen. Nou, maar daar ben ik ook met ze eens. We gaan zeker opkrabbelen, we gaan het beter doen. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Maar wat vreest u als dat niet gebeurt dat het CDA een kleine christelijke partij wordt? Ja, of een kleine conservatieve partij, wat ik nog veel erger zou vinden. We gaan er zo over doorpraten, over de toekomst van die partijen. Over u zelf, want uh, Suzanne Matthijsen heeft het internet weer afgestruimd... en een lied over u gecomponeerd nadat ze googelde op uw naam. Adriaan Jacobus Coppian werd geboren aan de Zeeuwse Riviera... zijn pa verhuurde huisjes aan het strand... We kennen hem natuurlijk van het CDA. Hij stapelt MAVO op HAVO op VWO. Een doorzetter in de banken en in de Toyo. Hij was geen ster in voetbal, wel in karate. Hoi! Zeeuwse samurai van de Christen-Democraten Vroeger was hij al politiek eigenwijs Net slagroom, blijf je kloppen, dan wordt hij stijf oh. Ondernemer in de ICT, zijn grootste succes Jawel, nee. www.maximverhagen.nl hey. Ad Koppenjan, zwart schaap met zwarte band Vecht voor zijn idealen in een verwilderd land Dissident is een woord waarin hij zich niet herkent hij blijft loyaal, maar hij zegt wat hij denkt. Kom op! Ad Jan zwart schaap met zwarte band. Vecht voor zijn idealen in een verwilderd land. Politiek is zijn roeping. Lang leven de democratie! De knoestige zeeuw zorgt opnieuw voor discussie. Hij twittert wat af. Zo kregen wij te horen: Dat het natuurlijk heel erg pijn doet dat het CDA weer heeft verloren. Zijn dochter haalde de hoogste Ziet ons scoren, gefeliciteerd, goed nieuws, geniet ervan. Ad Koppijan, ah. staan, Hi. Vera Kees, Rosanne Mathijssen en Henri van Loon over onze gast van vandaag, Ad Copian. Is Was dat uw grootste ICT-succes, de site MaximVragen.nl? Nou, ik heb voor heel veel politici uh, mogen doen, ook van Jan-Peter Balkende. En, maar, maar dit werd genoemd, blijkbaar, op het internet als een van uw grootste successen. Nou, nee, ik heb met veel plezier een website gemaakt voor uh, Maxime Verhagen... en voor Jan-Peter Balkende en, uh, en anderen, maar ook uh, onder andere ook voor overheid.nl. Dus, ja, uh, als kijk, vriendendienst of uh, was gewoon werk? Het was natuurlijk ook gewoon, was gewoon werk. werk. Een ondernemer moet ook verdienen. Ja. Ik begrijp ook dat ik geen ruzie met, ruzie met u moet krijgen, want dan lig ik onmiddellijk plat hier. Of Valt werkt mee, dat zo niet als je de zwarte band hebt? Dan kun je vooral heel goed beheersen. Is dat het? Ja, want dan weet je wat je kan. Doet u er nog veel aan aan karate? Ja, ik probeer toch nog wel elke week één à twee keer te trainen. Zware trainingen? Ja, wat is zwaar? Ik kan in ieder geval nog mee. Maar het is niet zo dat, uh, dat je als, als... Ja, iemand die aan karate doet dus, een, dus ook meteen een vechtersbaas bent? Nee, in tegendeel. Uh, je, je leert juist met respect met elkaar om te gaan. Uh, en soms ook een beetje voorzichtig, omdat je elkaar toch ook niet echt moet gaan raken. En waarom karate en waarom niet voetbal? Ja, ik was inderdaad niet zo'n geweldige voetballer. Uh, en uh, vrienden deden karate, ik, ik begon daar ook mee. En toen bleek ik, toen ik eenmaal karate ging doen... dat ik ook beter kon gaan voetballen. En dat heeft ook iets te maken met de, ja, de aansturing van je hersenen... met je ledematen. En dat was aanvankelijk niet zo geweldig bij mij. Maar met karate leer je dat dan nooit. De motoriek verbeterde. Precies, ja. Uh, is het zo... Misschien ook dat u meer een solist dan een teamspeler bent, of heeft dat er niks mee te maken? Nee, dat heeft niet zoveel mee te maken. Want dat vond ik nou juist wel het leuke aan voetbal. Want daarna gingen we altijd naar de kantine. Ja, dat is veel gezelliger. <laughs> ja, ja. Dat ging beter dan het voetballen. En waar komt die uitspraak vandaan uh, dat u net als slagroom bent? Hoe langer je klopt, hoe stijver u wordt. Ja, volgens mij hebben ze dat ook wel eens een keer gezegd van Bert de Vries. Nou, het, heeft, het heeft te maken dat je wel, uh, wel tegen een stootje kan en uh, vasthoudend bent. Het klopt. Het is waar. Nou, ja, het klopt wel, ja. Ik denk inderdaad, als, als men echt uh, op mij begint uh, in te beuken... en me onder druk probeert te zetten... dan, uh, dan ben ik wel de type die, uh, die niet meer toe gaat geven. Hoe komt u zo koppig? Nou, dat, dat, kijk, op een gegeven moment ben je ergens van overtuigd. En je doet het ergens voor. Ik probeer toch uh, op te komen voor mijn idealen. Uh, ook voor de mensen die ik vertegenwoordig. Dus je zit daar niet voor jezelf. En met die wetenschap uh, ja, ga je ervoor. Maar was u dat altijd op de, wij school al? Nee, nee, nee, want dan moet ik ook weer niet helemaal een verkeerd beeld van mezelf schetsen. Dat ik voortdurend koppig ben. Want eh, ja, ook in de politiek kun je alleen maar dingen bereiken als je het samen doet. Ja. En eh, dat heb ik ook al de afgelopen vier jaren geleerd. Eh, samenwerken met je collega's in je fractie. Die moet je zien te overtuigen. Maar ook met andere fracties. Dus ik heb de afgelopen jaren heel wat... Politieke resultaten kunnen boeken, juist met samenwerking van, ja, met andere collega's. en Dan kun je niet alleen maar koppig zijn. Toch heeft u na de, de laatste, ja, opnieuw voor, de, voor het CDA helaas desastreuze verkiezingsuitslag... wel voor gekozen om alleen weer op uw eigen site een discussiestuk te plaatsen... en de discussie over de toekomst van de partijen aan te zwengelen. Ja, kijk, ik zou niet zo direct willen zeggen alleen. Eh, ik, heb, ik sta natuurlijk in contact met heel veel CDA's. Maar u, uw naam stond er alleen maar Precies, onder? Nou ja, Precies, je schrijft op een gegeven moment een discussiestuk. Je, je wil even een steen in de vijver gooien om de discussie los te maken. Die... Maar zijn er andere fractieleden die het ermee eens zijn dan? Ja, absoluut. En waarom stonden die er dan niet onder? Nou ja, omdat natuurlijk één iemand het stuk moet schrijven. En uh, ja, ik ben ook wel degene die vervolgens eens aan collega's vraagt: van, kijk hier eens naar en wat vind jij ervan? En ik, ik doe dat soort dingen niet helemaal in mijn eentje. Nee, maar uh, ook later, althans, of ik heb het gemist, maar ik heb geen andere fractieleden gehoord die zeiden: wij zijn het eens met dat. Nou nee, waar uh, een aantal fractieleden moeite mee hadden, is dat ik het stuk niet eerst in de fractie had ingebracht, waardoor men het kon discussiëren en dan naar buiten brengen. Nou ja, dus, dat is een mening uh, die respecteer ik. Ik kan het ook wel begrijpen. Maar anderzijds, ja... Ging niet je om kunt, de inhoud, je ging om de vorm. Kunt, je kunt geen discussiestuk uh, schrijven met z'n 21 Want dan is het geen discussiestuk meer. Dan is het een... Uh ja, een, een document waar je overeenstemming over hebt bereikt. En dit is een discussiestuk, daar wil je iets mee losmaken. Ja, maar ja, goed, uw, uw uh, fractievoorzitter bijvoorbeeld... die zei daar inderdaad ook over, uh, Haarsma Buma... Uh, ja, we zijn uh, na die verkiezingen proberen, we, hè, we hebben een bodem bereikt... we moeten de partijen weer bovenop krijgen. Dit helpt natuurlijk niet. Dat weet ik niet. Ik denk juist dat een, een goede fundamentele discussie als partij... Uh, over de vraag waar wil je voor staan samen, dat dat de partij verder helpt. Uh, en dan wil ik me even verwijzen naar het grote voorbeeld van het congres van 2 oktober. Dan zat heel Nederland aan de tv gekluisterd. Waarom? Omdat daar gediscussieerd werd. Omdat daar eh, christendemocraten met passie spraken, uh, spraken over wat hun drijft in de politiek. Mm -hmm. En dat wil ik eigenlijk nu voortzetten. Ik zeg, die discussie is niet afgemaakt. We moeten nu met elkaar die discussie in de partij voeren. Daarom is het ook zo belangrijk dat, dat er nu zes kandidaten zijn voor het voorzitterschap van het CDA. Want één van die zes die zal die discussie moeten gaan uh, faciliteren. En dan uh, ben ik best wel optimistisch over de toekomst. Ja. Dan denk ik dat we als CDA er best wel bovenop komen. U verwijst naar dat congres. Dat was ook het congres waar twee derden zei van... Uh, jongens, het is wel goed de koers en de samenwerking met de PVV. Nou, volgens mij zeiden ze iets anders. Uh, twee zei zei van nou, laten we dit kabinet toch maar een kans geven. Laten we het proberen. Nou, en uh, ja, dat is democratie. Als twee derde dat vindt, dat is een, een, een overtuigende meerderheid. En daar heb ik ook van gezegd, oké, okay, dan wil ik me er ook naar voegen. En dan ga ik er ook het beste van maken. En wat dat... zeggen die verkiezingen nu dan over dat besluit? Ja, dat is nog even iets te vroeg. Ik heb alleen geconstateerd dat we in ieder geval... nog niet erg veel erop vooruit zijn gegaan wanneer het gaat om uh, kiezers. Uh, en ja, ik zeg ook van kijk, uh, alleen regeren is niet voldoende als uh, partij. Uh, je kunt nog zulke goede ministers leveren. En dat doen we als CDA. We uh, zien Jan Kees de Jager op Financiën. Maxime Verhagen op uh, EL&I. Uh, Henk Bleker... Allemaal stuk voor stuk prima bewindslieden. Wat, wat maar, gaat u dan niet goed? Wat, waar maakt u zich maar dan zorgen over? Het verschil maak je als partij niet door goede bewindslieden... maar vooral ook door een overtuigende eigen boodschap, een eigen verhaal. He, waarin maak je als partij het verschil ten opzichte van andere partijen? He, ik heb het voorbeeld genoemd van de VVD. Waarin onderscheiden wij ons nu van de VVD? Nou, dat, dat moet je wel duidelijk kunnen maken, want anders zeggen de mensen... Van, nou ja, dat is zo, niet duidelijk. Als het, nee? als het toch niet uitmaakt, dan stem ik op de VVD. Dat is op dit moment... Nog niet duidelijk. En daar moeten we aan werken. Dat betekent werken aan ons eigen CDA-verhaal. En daar heb ik een oproep toe gedaan om daar met, met elkaar de discussie over te voeren. Want, want wat is dan, denkt u, de grootste onvrede bij de mensen binnen de partijen die het met u eens zijn? Nou ja, dat, dat wij eigenlijk op dit moment niet zo herkenbaar zijn als CDA. En denkt u dat dat, want nogmaals toch even dat congres daar zei twee derde van... nou ja, oké, okay, wij, wij maken ons zorgen. Denkt u dat dat binnen de partij een grotere groep is die dat vindt? Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk dat er een hele grote groep in het CDA vindt... dat we die discussie nu met elkaar moeten gaan voeren. En dat we eigenlijk met elkaar moeten gaan werken... aan dat programma voor de toekomst. We hebben nu de verkiezingen achter de rug. Er komen ongetwijfeld vroeg of laat weer nieuwe verkiezingen aan. En dan moeten we er als CDA weer staan. En dan moeten we zorgen dat we een goed verkiezingsprogramma hebben. Waardoor de mensen zeggen, ja, dat is typisch CDA. U was tegen de samenwerking met Wilders. Dat, dat bent u van het begin af aan geweest, nog steeds eigenlijk? Ja, ik vind dat inderdaad geen gelukkige constructie. Maar ik heb gezegd, uh, oké, okay, ik ben een democraat in hart en nieren. Als de meerderheid beslist, dan leg ik me daarbij neer. En dan vind ik ook dat je het beste van moet maken. En uiteindelijk is het natuurlijk wel, zijn het wel de partijen VVD en CDA die met elkaar het kabinet vormen. En ik moet wel uh, zeggen dat met de VVD gewoon heel goed samenwerken is. Ja. Wilders die reageerde gisteren op uw discussiestuk, in Nieuwsuur onder andere. En die stelde daar ja, eigenlijk een beetje nuchter vast... nou ja, die Koppijan, die stelt het gedogenakkoord niet ter discussie. Uh, bovendien, hij werkt loyaal mee aan de uitvoering. Dus niks aan de hand? Nee, nou maar in zoverre heeft hij daarin gelijk... dat ik inderdaad het kabinet niet ter discussie wil stellen. Ik denk dat niemand op dit moment zit te wachten op vervroegde verkiezingen... en een kabinetscrisis... Uh, Nederland moet geregeerd worden. We zitten nog midden in een financiële-economische crisis. En op dat punt is het kabinet ook heel goed bezig. Dus ik denk dat we inderdaad die tijd moeten gebruiken als CDA... om onszelf weer te hervinden. En wat moet er in die tijd dan gebeuren? Nou, wat ik u zeg, uh, wij moeten gaan werken aan het programma voor de toekomst als CDA. We moeten gaan bepalen waarin wij het verschil willen maken. Wat voor ons prioriteiten zijn. U zegt in het discussiestuk onder, onder andere... Uh, we zijn te veel naar rechts opgeschoven. We moeten weer terug naar de linkerkant, naar het midden. Ja, ik zou zeggen, we moeten weer inderdaad die uh, middenpartij zijn... die partij die we altijd geweest zijn... die uh, tegenstellingen wil overbruggen, de bruggebouwers... Uh, die ook uh, groepen en individuen willen uitstijgen, uh, laten uitstijgen... boven hun eigen belang... Uh, ja, dat is typisch CDA. Uh, uh, maar tegen... als, je, als je dat gaandeweg doet, en ik bedoel, gaandeweg bedoel ik op dit ogenblik zit die regering er en die, die, die moet verder, daar bent u het mee eens. Absoluut, ja. Uh, dan kun je toch niet, terwijl die afspraken er liggen, dat gedoogakkoord bijvoorbeeld met de PVV, zeggen: Nou ja, die, die liggen er wel, maar we gaan toch maar meer, weer iets meer naar links opschuiven. Iets minder streng zijn, bijvoorbeeld, voor asielzoekers. Maar vindt u dan dat je als politieke partij op een gegeven moment, als je in een regering zit, het denken moet stoppen? Ik vind dat je altijd bezig moet zijn met, uh, met je programma. Maar het en... heeft geen consequenties in de periode dat het CDA regeert? Begrijp ik? Dat lijkt mij niet. Dat lijkt mij niet want, en dat kan nog drie uh, jaar duren. Op, je hebt op een gegeven moment met elkaar afspraken gemaakt. En uh, ik vind inderdaad uh, dat je een betrouwbare partij moet zijn. Maar hoe betrouwbaar komt het over als je dus... Want ik ga er maar even vanuit dan voor het gemak dat er nog drie jaar geregeerd wordt. Dus dat je enerzijds zegt, wij doen dingen, maar we zijn het er eigenlijk niet mee eens. Ja, ik denk dat een politieke partij zich voortdurend moet uh, ontwikkelen en het uh, denken niet moet stopzetten. En inderdaad ook moet kijken verder dan uh, de komende drie jaar, maar ook moet kijken naar de komende decennia. En ik vind dat we daar absoluut nog niet mee klaar zijn. Nee, maar dan, dan spreek je toch wel met ja, twee monden eigenlijk. Ja, maar laten we nou maar eens als CDA aan de slag gaan met dat programma voor de toekomst. En eens kijken waar we echt voor willen staan. En dan zien we vanzelf wel uh, hoe verre dat bots met het huidige kabinetsbeleid. Het kan ook nog zo zijn, uh, zeggen de optimisten in uw partij... Uh, dat de huidige coalitie misschien toch een meerderheid in die Eerste Kamer krijgt. Hè? Dat, dat kan mm. nog op een zetel hangen. Uh, nou ja, dan zit inderdaad de coalitie misschien nog uh, drie jaar goed te regeren... Uh, met alle voordelen voor het CDA van dien. Dus dat u misschien te vroeg aan de alarmbel trekt. Nee, dat denk ik niet. We, na zo'n verkiezingsuitslag kun je niet te vroeg aan de, uh, aan de alarm, uh, bel trekken. Uh, we zijn bijna gehalveerd. Dus ik vind het nu wel tijd worden om na te denken hoe wij verder willen. Want wat, wat vreest u dat uh, uh, er gaat gebeuren als de coalitie geen meerderheid krijgt? Nou, daar ben ik ook niet zo bang voor. Uh, ik ben het ook al met uh, premier Rutte eens dat je ook dan nog steeds kunt regeren. Uh, dan zul je inderdaad uh, niet meer alleen afhankelijk zijn van de gedoogsteun van de PVV. maar ook van de steun van andere partijen. Nou, dat hoeft misschien helemaal niet zo ongunstig te zijn. Sterker nog, dat, dat zou een voordeel in uw ogen kunnen zijn? Nou ja, dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Uh, dat hangt natuurlijk ook af van de bereidheid van andere partijen. Ja. Maar al die punten die, die afgesproken zijn... Hè, ik, ik noem maar wat, het illegaal verblijf uh, strafbaar stellen... Uh, verblijfsvergunningen intrekken bij het niet slagen van inburgering... al die, die strengere maatregelen die vooral onder druk van de PVV... in dat akkoord zijn gekomen, daar zegt u van ja, afspraak is afspraak? Ja, maar het gaat natuurlijk wel om de uitwerking van die maatregelen. Ik heb wel altijd gezegd, uh, daar zullen we heel kritisch naar kijken. We moeten altijd wel sociaal uh, verantwoord blijven. Maar inderdaad, de afspraken zijn de afspraken. Ja. Is, is, wat is de belangrijkste oorzaak, denkt u, uh, voor de problemen van de partij uh, nu op dit moment? U zegt enerzijds uh, niet, niet een heldere koers. Hè? We zijn moeilijk te onderscheiden van bijvoorbeeld de VVD. Of is het ook dat er geen helder gezicht is? Ja, kijk, ik, ik denk dat de volgorde is dat je eerst met elkaar moet formuleren... waar staan we voor, wat is onze boodschap, wat is ons verhaal... en vervolgens hoort daarbij dat je ook de juiste leider bij zoekt. In die volgorde. Gaat het helpen dat er nu zes kandidaat-partijvoorzitters zijn? Ja, absoluut. Ik vind dat heel positief. Dat zes mensen bereid zijn om hun nek uit te steken. En te zeggen, ik wil die partij uh, mee gaan leiden. Uh, daar ben ik echt wel enthousiast over. Zes, waarvan vijf voor de samenwerking met Wilders. Ja, maar dat vind ik ook uh, prima. Ik bedoel, ik heb nooit enige... Uh, verwijdering gevoeld met uh, andere ChristenDemocraten... die anders dachten over deze regeringscoalitie. Ik weet dat iedereen vanuit dezelfde zorg zijn afweging heeft gemaakt. En bij de een viel dat net uit van, nou, toch maar proberen. En bij de ander liever niet. Heeft u een voorkeur? Nee, RZ? op dit moment vind ik dat je alle zesde kandidaten... de tijd moet gunnen om zich te presenteren. Om te vertellen waar ze voor staan. En uh, uh, vervolgens moet de partij beslissen. En moeten de leden alle, in alle vrijheid hun eigen afwegingen kunnen ja. maken. Rut Petom is de enige uh, die tegen de samenwerking met de PVV was van die zes. Uh, de enige vrouw ook trouwens. Uh, zit een beetje in uw hoek. Je zou denken, nou ja, daar gaat uw stem naartoe. Ja, maar ik vind ook dat de andere kandidaten een, een, een kans moeten krijgen. Dus uh, in die zin uh, wil ik echt uh, zonder vooroordelen... Uh, iedereen uh, de gelegenheid bieden om te laten zien waar ja. ze voor staan. Nou, het is wel, lijkt mij wel belangrijk dat je uh, ook als partij de criticasters... Uh, u en Anhang, noem ik het maar even voor het ja. gemak... binnen de partij houdt, of niet? Ja, maar uh, mij krijgen ze de partij niet uit, hoor. Dus, niet? Uh, nee, absoluut niet. Ik, ik, bedoel, ik blijf erin. Ik ben een christendemocraat in hart en hier. En u noemde mij weer aan het begin uh, dissident. ja vind ik toch een beetje jammer. Want ik zeg, ja, waarom ben je nou een dissident hier in Nederland... als je als, als democraat gebruik maakt van je rechten om je mening te uiten... en dat Frank Vrij doet, dan ben je gelijk een dissident. Ik vind het een beetje bekrompen gedacht. Dissident ben je als je lid blijft van een club... die andere uitgangspunten hanteert dan jezelf goed vindt? Nee, je bent uh, een overtuigd christendemocraat die ergens ervoor staat... en die daarmee uh, de discussie aangaat met anderen. En dat hoort ook in een democratische partij. Een partij leeft en bruist als er verschillen van mening zijn... en daar uiteindelijk ook weer een gezamenlijk uh, standpunt uitkomt. Heeft u echt veel reacties gehad op uw discussiestuk? Ja, ik heb heel veel reacties gehad. Heel veel, ja. Ja, mijn, mijn mailbox stroomt weer vol. In welke trant? Nou, een heleboel positieve reacties, maar ook negatieve reacties. Mensen die het er niet mee eens zijn, en dat mag. En wanneer, uh, waarom zijn mensen negatief dan? Nou ja, kijk, omdat men het uh, toch wel uh, jammer vindt... als er weer verschil van mening is. En dat begrijp ik ook wel... Uh, ik had ook liever gehad dat we het allemaal in het CDA met elkaar eens waren. Maar dat zijn we op dit moment niet. We moeten nu echt weer nadenken over een gezamenlijke koers. En daar verschillende meningen nu over. En daar moeten we met elkaar de discussie aan gaan. Haarsma buurma zegt, dat hadden we ook al lang in de fractie afgesproken... dat we die discussie gingen voeren. Dus waarom gaat Koppejan dat nu op zijn site nog eens een keer in het openbaar bekendmaken? Ja, ja, maar kijk, het is een beetje... Ouddenken om te denken dat je discussies alleen maar achter de gesloten deur moet voeren. Ik vind discussies moet je op alle niveaus in de partij voeren. En zeker een democratische partij als het CDA. We hebben de, die idee niet voor niks in onze naam staan. Die moet dat in alle openbaarheid kunnen doen. Dat was ook de winst van het congres van 2 oktober. Iedereen kon zien hoe wij in het openbaar met elkaar discussieerden. Dat vond ik geweldig. Dat was ook de reden waarom een heleboel mensen lid werden weer van het CDA. Nou, dat mogen we de komende tijd ook best wel weer laten zien. En ja. dat heb ik op mijn manier heb ik daar een bijdrage aan proberen te leveren. Ja goed, ik vind het jammer dat niet iedereen dat uh, op prijs stelde. U zegt, de ontbreken van een gezicht. Hè? Wie is nu eigenlijk werkelijk op dit moment de politiek leider uh, van het CDA? Dat is ook een probleem. Uh, dus het zou goed zijn als, als bijvoorbeeld verhagen zou zeggen, dat ben ik. Nou ja, ik zie het eigenlijk niet als een probleem op dit moment. Ik denk dat we zover gewoon nog niet zijn. Maar ik dacht dat u net zei, een van de redenen dat de, dat de partij problemen heeft... is ook dat er niet een duidelijk gezicht is. Jawel, maar, maar uh, je kunt pas een duidelijk gezicht uh, tonen op het moment dat dat je dat ook in huis hebt. En als je daar, dat je daar ook als partij overeenstemming over hebt. En zover zijn we nog niet. En dan vind ik dat je beter het democratisch proces... eerst aan gang kunt laten gaan. En dat betekent dat we nu eerst een partijvoorzitter kiezen. Uh, vervolgens gaan werken aan het uh, programma voor de toekomst. Waar staan we voor? En ja, dan tegen die tijd komen er wellicht ook weer verkiezingen. En daar hoort dan ook een politiek leider bij. Maar vragen is toch feitelijk nu de politiek leider? Hij is uh, de, de eerste man uh, in het kabinet en, en die is een heel erg belangrijk voor onze partij. Ja, dan moet je misschien ook die strepen geven. Want anders kan iemand zijn werk niet goed doen. Ja. Nou ja, ik, ik, ik constateer dat hij zelf uh, aangeeft dat hij die politiek leider uh, niet wil zijn. En dat hij uh, uh, zichzelf ook zo niet ziet. Heeft hij dat gezegd? In die... Ja, in diverse interviews. Ja. Hij wil de ook, ook niet in de toekomst? Niet uh, wat ik van hem heb begrepen. Aha. Vindt u het jammer? Nou, ik, ik vind dat we nou eerst een discussie over de inhoud moeten voeren. En dan pas over de mensen die daar leiding aan gaan geven. Ja. Of bent u fan van Bleker? Ik ben fan van het CDA. Van het CDA. It, Maurice de Hond, u ook niet onbekend, die schrijft vanochtend in de Volkskrant... ze moeten bij het CDA nu maar zo erkennen dat de, de levenscyclus van de partij op is. Ja, maar dat hebben ze al zo vaak gezegd. Ik bedoel, dat zij zijn in de jaren zeventig, toen we bezig waren met de oprichting van het CDA. Dat zeiden dus, ze uh, uh, toen uh, het, uh, de kabinetten paars er waren. Elke keer kwamen we weer terug. We kwamen terug met uh, Lubbers. Ja, maar, maar uh, Twee God... kabinetten Lubbers, daarna ja. kwamen we terug met uh, Balkenende. Kortom, het CDA, je kunt het nog zo vaak afschrijven, het komt elke keer weer terug. Het CDA heeft het eerder moeilijk gehad, uh, alleen komen ze wel steeds kleiner terug. Nou ja, daar heeft u wel een punt. In de zin van dat uh, onder Balkenende ietsje kleiner waren dan onder uh, Lubbers. Maar ach, ik denk dat het de CDA een boodschap heeft voor deze samenleving die, die nog heel veel potentieel in zich heeft. Dus ik maar, zie ons wel terugkomen. Ja, dit verlies is historisch, hè, zo groot. Uh, tegelijkertijd lopen de kerken leeg. Dus uh, misschien moet je partijen zo langzamerhand wel op andere grondslagen gaan uh, organiseren. dan bijvoorbeeld om een christelijke. Nee, want ik denk dat uh, het christelijk geloof. ...dusdanige universele waarden in zich heeft... ...dat dat ook uh, brede groepen van de samenleving kan aanspreken. Ook die mensen die niet meer naar de kerk gaan. Nee. Ja. Hoe lang geeft u dit uh, kabinet eigenlijk? Nou, ik, uh, ik denk dat wij zelf uh, als CDA ook nog wel even de tijd nodig hebben... ...om ons te herstellen, dus ik hoop dat ze nog even blijven zitten. Dat wel? Ja. Het is onverstandig als uh, iemand bijvoorbeeld... ...er moet nu, na die statenverkiezingen uh, gekozen... Uh, gaan worden voor de Eerste Kamer. Ja. Uh, nou ja, dat, dat is een heel ingewikkeld tactisch proces. Hè, want het zijn restzetels en als je slim handelt... kun je nog een extra zeteltje binnenhalen. Er wordt ook gezegd, misschien zouden uh, mensen binnen het CDA... die kritisch zijn tegenover die samenwerking met de PVV zoals u... ervoor moeten zorgen dat het kabinet op die manier geen meerderheid haalt. Dus niet gaan stemmen op, uw, op hun eigen partij. Zou u dat een goede actie vinden? Nee, nee daar ben ik het niet mee eens. Uh, ik vind dat CDA's nu behoren gewoon te stemmen op CDA's. Daar ben je ook voor gekozen als provinciaal staatslid. Dat hebben de kiezers ook van je verwacht toen ze op jou stemden. Dus ik verwacht gewoon van elk cda provinciaal staatslid... dat hij stemt op de uh, kandidaten van het CDA voor de Eerste Kamer. En ik denk ook dat ze dat allemaal gaan doen. U denkt dat dat... dat want, want tegelijkertijd zegt u... een meerderheid binnen de partij is ontevreden over, over hoe het nu gaat. Nee, een meerderheid van, binnen de partij wil graag de discussie aangaan... over de toekomst waar we voor staan. Dat, dat, die overtuiging heb ik. Dat leeft breed. Wanneer gaat die, beginnen, die discussie beginnen? Die is wat mij betreft uh, gisteren al begonnen. Ik wens u veel succes bij uw strijd, in ieder geval binnen het CDA... Uh, om die discussie over de toekomst uh, op gang te krijgen. Ad Koppian van het CDA, dank. Graag gedaan, dank u wel. U kunt om uh, half vijf luisteren naar het Radio 1-journaal. En Bert van Sloten, waar gaan jullie het over hebben? Nou, we hebben het over natuurlijk al het wereldnieuws. Maar we hebben ook één bijzonder onderwerp. En daar heb ik de hulp van de luisteraar even voor nodig. Want in België schijnt het zo te zijn dat je geen autogordel hoeft te dragen als je een allergie hebt. En nou dacht ik, van, ja, wat uh, voor ontheffingen zou je nog meer mogelijk uh, kunnen zijn? Heeft u een idee? Uh, geen autogordel als je te klein bent. Geen autogordel als je, nou ja, uh, uh, vul maar in. Ben uh, dat ons dan? Even via nos.nl, ons webblog daar, en uh, anders een Twitter via NOS Radio 1. Zo direct in het Radio 1-journaal, zo direct ook hier in Vrijdagmiddag live. Hoe bang moet Gaddafi zijn voor het strafhof in Den Haag? En Natja Hupsje over onder meer de animatiefilm Rango. Het NOS-journaal, nu Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal. In Tripoli hebben oproertroepen traangas ingezet tegen betogers. Ook zijn er schoten gehoord. Na het vrijdagmiddaggebed gingen meer dan duizend mensen de straat op om het vertrek te eisen van de Libische leider Gaddafi. In steden elders in Libië wordt gevochten tussen opstandelingen en regeringstroepen. In Flevoland heeft een meisje van 17 woensdag genoeg voorkeurstemmen gekregen voor een zetel in de staten. Maar omdat ze nog geen 18 is, mag ze haar plaats niet innemen. GroenLinks had het meisje als vierde op de kandidatenlijst gezet... omdat de partij vindt dat de minimumleeftijd voor het passief kiesrecht omlaag moet. En de leden van het CDA kunnen de komende weken uit zes kandidaten de nieuwe voorzitter kiezen. Ze komen allemaal uit de Randstad en ze zijn allemaal protestants. Vijf van de zes waren vorig jaar voorstander van een kabinet met steun van de PVV. Het cda congres maakt op 2 april de definitieve keus uit de twee kandidaten met de meeste stemmen. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Den Haag... staat tussen knooppunt Burgerveen en Hoogma de 8 km file door een ongeluk. U kunt beter omrijden via Sassenheim over de A44. De andere kant op op de A4 staat de kijkersfiele tussen Leidsendam en Hoogmade, 6 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Bunnik en knopend Lunette staat 4 kilometer file. Als laatste de A58 Bergen-op-Zomer richting Vlissingen, tussen Afrit Kruiningen en de Vlakentunnel, 5 kilometer. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Man. Welkom terug. Heer vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Hoe bang moet Gaddafi zijn eigenlijk voor het strafhof in Den Haag? En actrice Natja Hupser vertelt over de animatiefilm Rengo en over Spoken. Een voorstelling van de toneelgroep Amsterdam. Wilt u reageren op de uitzending? Doe dat via onze website. Vrijdagmiddag of twitter ons. Hekje Afro VML. Goedemiddag dames en heren, heel hartelijk welkom bij de Tweede Tafel. Aan de Tweede Tafel nodigen wij iedere week drie volstrekt onbekende Nederlanders uit... om hun mening te geven over een door ons opgeworpen stelling. Onbekende Nederlanders ja, omdat wat ons betreft die mensen deze dagen veel te weinig aan het woord komen. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. Het is 4 maart 2011 en mijn naam is Anne van Deudekoper. Ja, en deze week, het kan u niet ontgaan zijn, draaide alles natuurlijk... om de consequenties van de uitslagen in zaken de perikelen rond bepaalde gebeurtenissen... die uiteindelijk te maken hebben met de uitspraken van maar één man... en wel John Galliano, modeontwerper bij het grote modehuis Dior... of zoals Jean-Paul Gaultier zou zeggen, the great fashion designer at Dior als hij het in het Engels zou zeggen. Ik zou zeggen, volledig onbekende Nederlander. stelt u zichzelf even voor... Hallo, goedemiddag. Henk Hoog in de Mast, 63 jaar, Limburg. Mm -hmm. Bijna niet meer werkzaam in de aspergebranche. Uh, niet alleen mm -hmm. vanwege de steeds verder voortschrijdende techniek... wat betreft het steken, ja. maar ook als je kijkt... ja, toch mijn leeftijd. Ja, ja. meneer Hoog in de Mast? Ja. Bedankt. Dank u. Naast meneer Hoog in de Mas treffen wij... Ik ben Hans Hoornvlies, 38 jaar. Ik ben Assistant Junior Sales Marketing officer, Executive Person op afroep. bij een bepaalde uitgeverij in Noord-Holland. Vader ja. van twee prachtige... Meneer Hoornvlies, uitzendkracht. Hartstikke leuk. Maar vanwege de tijd, u begrijpt, en onze laatste gast? Herman de Heupjes. 53, werkzaam... Prima. De... de stelling van deze week luidt... uitlatingen die refereren aan de Tweede Wereldoorlog... antisemitisch of niet, dienen niet langer bestraft te worden. Ik heb wel een mening over die stelling. Meneer Hoog in de Mast, Ik ben het ermee eens. Ik vind, vroeger is dood... en het blijft verschrikkelijk natuurlijk wat er in 4045 mm -hmm. gebeurd is... maar kijk, al met al is het inmiddels toch al best een behoorlijke tijd geleden. Mm -hmm. ja, ja, daar zit best wel het in, wat de meneer Hoog in de ja. Mast hier zegt. Want het ja. is natuurlijk inderdaad gewoon al heel lang geleden. Je kunt er ja. niet over door blijven gaan nee, eigenlijk. He. Ja, nee, ja, ja, je, je hoort tenslotte ook niemand meer over de Spanjaarden. Hè? Althans, als, als iemand refereert aan de oorlog met de Spanjaarden... dan zijn er maar heel weinig mensen gekwetst. Zo kan het ook, denk ik dan. Ja, dat dat, dat is een heel, heel sterk argument. Een goede mening. U bent het daarmee eens, meneer ja, ja, daar sluit ik me helemaal aan bij meneer Hoog. in de. Goed zo, macht. meneer Hoornvlies, we ja. hebben u nog niet gehoord. Vergassen. Pardon? Meteen vergassen. Iedereen die iemand anders uitschelt of voor iets anders uitmaakt... wat te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog. Ik vind wat toen gebeurd is, mogen we nooit vergeten. En juist om die herinnering levend te houden, zeg ik... Hup, koekje van eigen deeg. Wie kaatst? Uh, trekken hem aan. Hè? Gewoon vergassen. Dus mensen die antisemitische opmerkingen maken, moet je niet gewoon straffen. Die moet je... Vergassen. Zo so, En misschien eerst samenbrengen in een afgesloten dorp, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, nou, als ik even ja. mag. Ja, doe maar meneer Heupjes. Ik, luist, ik luister nu zo. Ja. En nou denk ik, ja, van die kant bekeken is het natuurlijk ook, ook weer zo. Ja. Dat, het, eh, dat het niet mag, want het mag nooit meer gebeuren, toch? Nee, maar nee. Net, net was u het heel erg eens met... met met mij? Ja. Ja. ja. Meneer Hoog in de Mast. Ja, net wel. Ja. ja. Goed, meneer Hoornvlies, denkt u dat u zulke maakregelen echt nodig zijn? Is het niet beter om de rechterlijke macht daarover te laten oordelen? Wel, nee, de rechterlijke macht is veel te soft voor dat soort getuizen. Meneer Hoog in de Mast. Ach, laat toch zitten. Al die energie die weer in zijn heel project gaat zitten, vervoer, schoonmaak, kostadelen, rataflanden. Oh ja, ja, het geeft natuurlijk wel een, een heleboel troep. Vergassen. Die, ja, heren, heren, heren, ja, opruimen en zo. Kool. Ja. vergassen. Ga... Al die antisemieten weg en mee. En dan geven we de wereld weer terug aan de... de, de wereldbevolking. Ja. Goed, mag ja, ik mag alle gasten hartelijk danken voor uw ongezouten mening in zaken. En over zout gesproken, wij gaan iets wat verlaten, maar we gaan even lunchen. Doet u mee? Oh, oh. is het dat warm het of koud buffet? Allebei. Oh, van warm buffet vind ik wel lekker, maar ik heb erg aan de diarree. Dus ja. Ja. Uh, ik weet nog niet goed wat ik moet kiezen. U komt er niet helemaal uit, hè? Nee. U weet niet wat u moet kiezen, hè? Ik heb wel trek. Eet smakelijk. Dank okay. u. Goedemorgen voor de gasten. Ik wil u aanschrijven bij de tafel. Aanschuiven hier aan tafel nu. Larissa van den Herik, hoofddocent in internationaal recht en gespecialiseerd in het strafhof in Den Haag. En actrice Natja Hubsche. Het, interna het internationaal strafhof in Den Haag heeft namelijk eh, in een recordtempo, mogen we wel zeggen, eh, een onderzoek op poten gezet naar de misdaden die de afgelopen eh, periode in Libië hebben plaatsgevonden. De Libische leider Gaddafi noemt het onderzoek een grap. Hij uh, ronselt nog steeds uh, militairen, of althans medestrijders uit het buitenland, en strooit met geld, uh, horen en lezen we. Uh, Lagisse van den heerik: het strafhof dat een onderzoek begint naar Gaddafi, schrikt Gaddafi daarvan? Eh. Uh... Ja, wat Gaddafi precies uh, voelt en denkt is natuurlijk moeilijk te, te voorspellen, vooral bij hem. Ik denk wel dat uh, dit een heel belangrijk signaal is uh, van de internationale gemeenschap. Eerst van de Veiligheidsraad, die dat unaniem doorverwijst. Vervolgens de aanklager die bijzonder uh, snel daarop reageert. Dat is bijzonder, hè? want normaal duurt het veel langer. Ja, als we een vergelijking maken naar Soudaan. Dat was de eerste keer dat de Veiligheidsraad doorverwees. Uh, dat was in maart 2005. En toen uh, was de aanklager ook redelijk snel, want in juni... Uh, opende hij toen officieel zijn onderzoek. Maar dat was dus wel drie maanden later. Ja, waarom kan het nu zo snel? Um, ik denk dat de aanklager dat heel uh, strategisch heeft gedaan. Uh, om twee redenen. Het eerste uh, reden is misschien persoonlijk. Hè. Zijn mandaat loopt volgend jaar af. Dus hij heeft een zeer sterk bij om een paar wapenfeiten nog neer te zetten. Maar de tweede reden is uh, waarschijnlijk belangrijker. Hij probeert ook heel duidelijk om een soort preventief effect hiermee te hebben. Om invloed te hebben op de gebeurtenissen in Libië. Hoe? Uh, in de, uh, uh, pers, uh, uh, het gesprek met de pers uh, gisteren oh. heeft hij eigenlijk heel duidelijk aangegeven... dat hij een aantal mensen in het vizier heeft. natuurlijk Gaddafi en zijn uh, kinderen. Maar hij heeft ook daarnaast een aantal mensen genoemd. Uh, minister van Buitenlandse Zaken, uh, de, het hoofd van de militaire inlichtingendienst... hoofd van veiligheidsdiensten. En hij heeft gezegd, luister goed, ik heb jullie in het vizier... Ik zeg niet dat ik per se een onderzoek ga starten. Ik zeg niet dat ik een arrestatiebevel ga aanvragen. Maar ik heb jullie in het vizier. Dus denk goed na wat je doet. Ja, maar dan denken, althans ik denk, en misschien ook wel anderen... Ja, die Gaddafi, die die hoeft daar helemaal niks van aan te trekken. Want wat kan hij in hemelsnaam doen? Die zit voorlopig daar in Libië. Het ziet er althans nu nog naar uit dat hij ook voorlopig niet weg is. Dus, het zijn woorden. Uh, nou ja, ten aanzien van Gaddafi wel, maar goed, helemaal in zijn eentje kan die natuurlijk niks doen. We hebben gezien dat eigenlijk heel snel nadat die situatie begon, het regime al begon af te brokkelen. Er waren veel ambassadeurs die zeiden: uh, hier wil ik niks mee te maken hebben. Hier distancieer ik me van. Dus eigenlijk probeert uh, uh, de aanklager daarop in te spelen en tegen die mensen te zeggen: maak nu uh, make up your mind. Denk nu goed na welke kant je kiest. Het... En misschien komt Gaddafi uiteindelijk niet naar Den Haag. Dat hangt mm -hmm. natuurlijk zeer sterk af van wat er gaat gebeuren in Libië. Maar uh, misschien word jij wel geslachtofferd. He, dus hij probeert heel duidelijk in te spelen op die andere mensen om Gaddafi heen. Om zo eigenlijk uh, die uh, mensen om hem heen uh, te raken. En, en dat regime verder maar af te laten Wat voor maatregelen uh, kan het strafhof uh, zeg maar, opleggen uiteindelijk die lastig zijn voor deze mensen? Uh, nou, het strafhof kan dan een arrestatiebevel aanvragen. En die, uh, uiteindelijk kunnen die mensen dan gearresteerd worden. Ze kunnen moeilijker gaan reizen. En dan kunnen ze in Den Haag komen. Daarnaast wat we zien is dat de internationale gemeenschap... parallel verschillende maatregelen oplegt. En de maatregelen die al aan veel van die mensen uh, opgelegd zijn... is bijvoorbeeld een reisverbod door de Veiligheidsraad. Dus er wordt parallel op die mensen ingespeeld in feite. Wat toch heel vervelend is voor zo'n familie... die graag in Parijs en Londen in luxe uh, suites en zo verreigd. Ja, en met name ten aanzien van Gaddafi en zijn zonen... zijn daarnaast ook nog uh, al die goede bevroren. Ja. Is, is het draagvlak voor het strafhof de laatste jaren ontzettend toegenomen? Uh, ik denk dat dit een heel belangrijk keerpunt is. Uh, in die zin dat we zien, als we weer die vergelijking maken met Darfur... daar was Amerika, China waren nog veel huiveriger... om, om uh, het strafhof in te zetten in feite. En ze hebben, uh, Waarom? Omdat zij toch wel een ambivalente houding ten aanzien van het strafhof hebben. Uh, dus, uh, China... Of omdat ze daar meer politieke belangen hadden? En bij dat land. Bij, kijk, dat heeft natuurlijk ook de Veiligheidsraad is een politiek orgaan. Dus die maakt besluiten op politieke redenen. Maar het heeft ook zeer sterk te maken... China die is, uh, die wil liever niet ingrijpen in binnenlandse aangelegenheden van staten. Uh, Verenigde Staten heeft een ambivalente houding. Hè, die wil niet dat zijn eigen soldaten voor het strafhof komen. En we zien een, een ontwikkeling nu... waar al die landen, China, Rusland, uh, Verenigde Staten... die geen partij zijn bij het strafhof... toch hebben gezegd, we gaan het strafhof inschakelen in deze situatie. Dus dat eigenlijk hiermee is het bestaansrecht. Van het strafhof bevestigd. Ja, komt dat ook omdat bijvoorbeeld er nu Obama is en niet meer Bush? Want Bush die dreigde inderdaad dat als er Amerikanen ooit uh, gearresteerd zouden worden het strafhof, dat hij oorlogsschepen naar Scheveningen ja, zou sturen. Ja, de Hake Invasion Act, precies. Ja. Het uh, uh, is zonder meer een uh, hele andere wind gaan waaien onder Obama, die veel uh, uh, positiever is naar het strafhof toe. He, ze zullen niet op korte termijn uh, partij worden bij het strafhof, maar je ziet dus wel dat een bereidheid bestaat om het strafhof in te zetten als middel in bepaalde situaties. Maar uh, kan dat dan ook betekenen? dat, als, ik noem maar wat, Ahmadinejad in Iran... Hè, als hij geweld gaat gebruiken tegen zijn eigen bevolking... dat het strafhof daar ook uh, in actie komt? Nou, in theorie wel, maar zoals ik zei... het strafhof heeft daar geen automatische juridictie... want Iran is geen partij bij het strafhof. Dus dat kan dan D alleen... Dat is een voorwaarde? Wil, in wil principe, optreden? Ja, dat is de eerste voorwaarde. Maar als de Veiligheidsraad zegt... we willen toch dat jullie iets doen... ook al is een land geen partij, Libië is ook geen partij... Sudan is ook geen partij... dan kan dus de Veiligheidsraad de zaak doorverwijzen... Um, dus ze kunnen of bij uh, landen die aangesloten zijn bij het strafhof, hoeveel zijn dat er eigenlijk? 114. 114, en dat zijn dus niet Libië en niet Iran bijvoorbeeld? Niet Libië, niet Iran, niet China, niet Rusland, niet uh, India, uh, niet de Verenigde Staten. Da daar kunnen ze allemaal niet optreden? Tenzij de Veiligheidsraad dat aangeeft? Ja, tenzij de Veiligheidsraad zegt, wij willen toch dat jullie dat doen. En dat hebben ze nu in Libië gedaan, dat hebben ze in Sudaan gedaan. Um, of ze dat in Iran doen, hangt natuurlijk dan heel erg sterk af van wat er daar precies aan de hand is. En of dat ernstig genoeg is. Maar daarnaast hangt het natuurlijk toch ook af of je vrienden hebt in de Veiligheidsraad. En uh, het zou goed mogelijk kunnen zijn dat bijvoorbeeld Rusland zegt... nou, dit gaat ons één stap te ver en het vetoot. En dan gebeurt het niet. Kadhafi heeft blijkbaar geen vrienden meer. Nee, geen vrienden meer. Hij had natuurlijk al niet veel vrienden in de jaren negentig. ging ietsje beter uh, begin jaren 2000. Maar hij had niet veel vrienden, dus daardoor kon dit in feite ook gebeuren. Denkt u dat u ooit voor dat strafhof uh, komt te staan? Ja, zoals ik al zei, dat hangt heel sterk af van wat er in Libië gaat gebeuren. En dat is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen nu. Als dat regime omver valt, dan is er een kans. Tegelijkertijd heeft Gaddafi ook heel duidelijk aangegeven... Ik ga, tot het laatst. ik ga tot het laatste eind. Hij spreekt over rivieren van bloed. Hij zal zich tot de laatste tand verzetten. En uh, ja, misschien pleegt hij eerder zelfmoord dan dat hij naar Den Haag komt. Dus dat is speculatie. We maken even ruimte voor een nieuwsflits. Martijn van Beek. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... gaan volgende week toch nog naar Oman. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder deze week werd het staatsbezoek aan Oman uitgesteld... wegens de onrust in het land. Maar de koningin prins Willem-Alexander en prinses Maxima... zijn ingegaan op een persoonlijke uitnodiging van de sultan van Oman. Ze hebben dinsdagavond een privédiner met hem. Woensdag en donderdag reizen ze door naar Qatar. Blijkt blijkbaar niet zo onrustig in Omaan. Nou, nog niet. Nog niet. De koningin mag uh, de uitnodiging van de sultan aannemen. Nog heel even, want er is veel uh, te doen, uh, Larissa van den Herik... Uh, hoofddocent uh, internationaal recht... over de positie van de drie Nederlandse militairen... die nu gearresteerd zijn in uh, Libië. Uh, kunt u iets zeggen over hun positie? Zijn ze uh, krijgsgevangenen... Uh... Ja, krijgsgevangenen ben je in feite als er een oorlog aan de gang is. En, en Nederland is natuurlijk niet in oorlog met uh, Libië. Uh, maar goed, het, het lijkt wel, wel sterk op dat ze gegijzeld daar zijn. Uh, dus het is bijzonder pijnlijk, denk ik, voor Nederland. Ja, er wordt gezegd van nou, dat, is, dat heeft Nederland uh, mooi gedaan, uh, maar niet heus. Want nu heeft Gaddafi alle troeven in handen. Die kan ook zeggen, uh, haal, haal die vervolging van het strafhof maar van mijn nek. Dan krijg je die gevangenen terug. Ja, ik denk dat het minder invloed heeft op die zaak voor het strafhof. Ik denk wel dat uh, deze situatie nu van invloed kan zijn op de besluitvorming rond eventuele no-fly zone of verdergaande mate van interventie. Daar wordt dat wel heel moeilijk. Dat ze daar toch iets terughoudender in zullen zijn. Ja, maar goed, uh, verdergaande mate van interventie. Rusland heeft al aangegeven toen ze die zaak doorverwezen naar het strafhof uh, dat ze waren bereid om dit te doen. Maar interventie in die zin dat u troepen op de grond daar hebt, daar zeiden ze al heel duidelijk: uh, zover willen wij niet gaan. Natja Hubser, jij, jij maakt. De, de, de prikkelen in die Arabische landen. Je, je schrikt, hebben wat ik je aanspreek. En van bij mee, omdat je nog niet zo heel lang geleden in Egypte zat... Hè, toen daar ja. Uh, uh, ja, de rommel uitbrak. Uh, ja, nou ja, wij waren, we, we maakten een tocht door Egypte. Dus we waren net uit de Cairo vertrokken toen daar het gedonder uitbrak. En je kon niet uh, weg op dat moment? Nee, we kwamen niet weg uit... We waren inmiddels uh, beland... In Horgade, omdat daar het vliegtuig terugging. En daar konden we niet terug. Omdat, uh, ja, omdat je niet kon pinnen, omdat de tickets waren doorverkocht. Omdat je gewoon. Uh, als, je, je, je, de vliegtuigen zaten vol en we hadden geen reisorganisatie. Dus dan werd je niet geholpen. En uiteindelijk toen was er was niet zoveel aan de hand. Het was eigenlijk heel spannend en heel. Uh, uh, ja, het was wel indrukwekkend. Ook om uh, die politiemachten te zien. En, uh, en de televisie die stond heel tijd aan op CNN. En hoe de Egyptenaren daarop reageerden vond ik ook heel intrigerend. Monst de meeste ontkenden het waar je bij stond. En ik heb de Egyptenaren leren kennen in twee weken... als een volk dat enorm intelligent is en heel veel humor heeft... Uh, dus maakten... Jij was daar op vakantie? Ja, ik was met, een, uh, met mijn vriend uh, naar Cairo en naar, naar Luxor. Uh, dus maar als je, als je dat zo van dichtbij meemaakt... betekent dat dan dat je nu eigenlijk die ontwikkelingen in Egypte... maar ook daarbuiten uh, meer volgt, of niet? Nou, ik kan, wel, ik kan me er iets beter iets bij voorstellen. Dus we zaten natuurlijk wel gewoon in een... Uh, uh, af en toe in een goed hotel en, en heel goed eten terwijl de mensen op dat plein stonden. Dus het, het blijft een, uh, een dubbel gevoel. Dus dan uh, had je er ook weer niet heel veel last van. Nee, last. Zo, nou ja, alleen maar je hebt, je hebt je eigen last dat je naar huis wil. Want je wil gewoon. Dat uh, ja. is gelukt, want je zit hier. Precies. En inmiddels heb je alweer hele andere dingen gedaan. Nou, je gaat zo direct praten over uh, een film en een toneelvoorstelling <laughs> die je gezien hebt. Nadat wij geluisterd hebben. Uh, en Larissa van Erik, die blijft ook nog even aan tafel zitten. Naar Daniel Loius. Het ging alvast goed, de koffie en de stoelen, het valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer is, maar hier bracht prachtige mooie dag. Hier mijn prachtige mooie dag. Niet alleen het weer, ook de bloes en ook de rest. Ik had vandaag alles butter.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 Met vleugeltjes van vet vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik red, laat ik wil weer rammen. Met een kap van zonlicht naar de vrouw die op mij wacht op deze prachtige mooie dag. Daniel is met Prachtig een Mooie Dag. Uh, vind je de muziek mooi en wil je ook zijn nieuwste cd, Houd Moed? Dan kun je die krijgen als je antwoord weet op een vraag. Want uh, je hoorde meerdere instrumenten dan alleen de gitaar. En onze vraag is, wie bespeelde die andere instrumenten? Wie zijn de twee waar hij mee samenspeelt? Als je die namen weet en je mailt die naar vrijdagmiddag at dan krijg je die cd. <Gelach> Houd Moed. Onze gastresident van vandaag. Yeah! Is dat Natja Huubje. Nogmaals welkom. Dankjewel. je bent even vrij uh, omdat? Vrij omdat? Ja, je werkt niet omdat je... Ja, uh, ja, Ik werk wel hoor. Je werkt wel? Ja. Ik had informatie, maar ja, ik durf ach. het hier niet te zeggen van misschien klopt het helemaal niet. Oh nou ja, ik, ik, ik, ik werk niet vijf dagen per week nu. Omdat? Omdat ik niet in een productie zit. Ah, op zo'n manier. Uh, nou goed, dus, maar wat doe je wel dan? Ik ben een toneelstuk aan het maken, dus ik repeteer uh, 2,5 dag per week. En okay. tussendoor doe ik dit soort uh, gedoe. Dit soort gedoe, dat uh, wil zeggen gastrecensent zijn voor vrijdagmiddag live. Naar de film gaan. Vind je dat leuk recenseren? Uh, uh, nou, leuk. Ik heb altijd wel mening over iets. Uh, maar uh, ik heb altijd heel veel bewondering voor dat mensen überhaupt op een podium durven staan of een film tot stand krijgen ja. om hem te maken. Dus, ja. uh, Want je bent ja. zelf natuurlijk ook wel eens gerecenseerd, neem ik aan. Ja. Ook wel eens geërgerd dan recenten? Nou, geërgerd niet. Meestal, ik vind het vaak wel... Uh, nou, vaak. Er, er, er is... Er is uh, als ik het zelf slecht vond, laat ik het zo zeggen... Dan hoor ik dat terug. En dan denk ik, ja... ja. Klopt wel. Ja, klopt wel, ja. eens goed... wat nare persoonlijke dingen, hè? Dat is wat vervelend. Denk ik, man, jij zit er maar te schrijven. Kom eens, uh, ga eens op het podium staan. <gacht> Doe het zelf. En je mond gaat open en ik erger me al aan je geslis, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, daarom werd hij recensent. En jij, nou ja, actrice. Ja. Ja. Uh, je hebt gezien uh, de voorstelling Spoken van de toneelgroep Amsterdam... en de animatiefilm Rango. Zullen ja. we even met die film beginnen? Ja, is goed. Een animatiefilm, uh, ingesproken. Ja. Althans, de, de, de Engelstalige versie door Johnny Depp. Ik weet niet, heb jij die gezien? Ja, die of? heb ik gezien. Ja. Die heb je gezien. Ja. Uh, wat is het? Waar uh, gaat het over? Nou, ten eerste is de sfeer een beetje in de muziek van Daniel Lohuis. Nu net, dat heeft een heel klein beetje dat country-achtige. Nou, weet je, kan, als je met een beetje fantasie komt, kom je daar wel. Het weg. is een western, hè? Dus, ja. ja. En het, het is een, uh, ja, wat ik het mooier aan vond, het, uh, het gaat over een heel klein, het is een tekenfilm, dus het is een heel klein salamandertje met, uh, met zo'n toeristenshirtje aan, die, met van die dunne beentjes en een beetje een hopeloos uh, gezicht, met angstige ogen. En zijn leven is uh, verhalen vertellen aan een paspop die in zijn uh, aquarium zit en dan nog een soort uh, plastic visje. Dat, dat is zijn leven, maar hij voelt zich meer dan dat hij eigenlijk is. Hij, hij is natuurlijk maar zo'n klein frutseltje, maar hij waant zich een soort acteur. Maar dan uh, uh, valt die, die, die, die, uh, dat aquarium dat valt uit de auto. Dus hij valt op de grond. Hij is ineens in een woestijn. En is helemaal alleen <laughs> met helemaal niks. Een blote kont, dunne benen en een toeristische shirt staat hij daar. Ja, en dat is nu? heel zielig en je moet al heel erg lachen. Ja, nou omdat... Wat doe je dan? Nou, ik denk dat heel veel mensen eerst een beetje gaan proberen op te vallen of contact te zoeken. Maar hij gaat vanaf dat moment zoiets, hij heeft zoiets van, oké, okay, nu ga ik het maken. En hij heeft helemaal niks. Hij is ook helemaal niks, maar hij komt in een dorpje waar ze heel veel water nodig hebben. Daar is iedereen ontzettend op zoek naar, naar een verlosser en naar water. Daar komt hij, kleiner dan de meeste hun pink. En hij heeft zo'n grote mond. Dus hij zegt, doe mij drie bier, ik versier dat wijf. En, maar dan in het Engels heel subtiel, geweldig grappig door... Uh, Johnny Depp. En die mensen die zijn, blijkt een aardig volkje te zijn... wat onder de indruk is van deze kleine salamander. En ze zijn dus helemaal stil. Eigenlijk ligt die salamander alles bij elkaar. Hij is doodsbang. Hij komt helemaal niet vandaan waar hij zegt vandaan te komen. En, nou ja, enzovoort. De loerse die een held wordt. Ja. Dus, dus eigenlijk gewoon... Um, ja, gebruik je fantasie en verzin een heleboel bij elkaar... en de mensen liggen aan je voeten. Hou je van animatiefilms? Ja, uh, yeah, yeah. nou, dit is een ontzettend uh, slimme, knappe film. Ik, ik, uh, ik las ergens dat de regisseur heeft hiervoor de Caribbean uh, reeks gemaakt, die drie. De Pirates of the Caribbean. Ja, yeah. yeah. en die uh, kreeg dus nogal wat credits en wat mogelijkheden om deze film te maken. Want het is een hele slimme, niet zo'n gebruikelijke, conventionele ver, uh, vertelling. Uh, met Alleen maar lelijke types in de hoofdrol. Die allemaal, uh, of heel dom zijn, of een bepaalde grappigheid hebben. Op papier zou je niet zeggen, hier stoppen we geld in, dit wordt een succes nou, bedoel je? Uh, ja, heel veel mensen wel, maar de, als de mensen die bang zijn dat het geen geld oplevert... die zouden daar wel even... Ja. Maar ik denk dat deze man heel veel uh, voordeel heeft kreeg. Ja, met ja. Die, uh, yeah. En terecht, want hij, hij noemt het geloof ik zelf een familiefilm, is dat ook zo? Uh, nou, ik vond het wel... Ik denk dat het voor... Uh, voor uh, ik was met een vriendin die een kind heeft van Ron. Uh, van van 11 en 13 of zo. en die, Ze zei nou, die, denk, die, die het helemaal te gek vinden. Dus kleiner dan dat, denk ik, dat je, dat je heel veel mist. En misschien ook een beetje... Is hij eng? Het is niet lief. Uh, eng is hij... Ja, ja, ook wel. De, de, de koppen zijn waanzinnig. De, de druipneuzen, de haren op de tanden, de, de mondjes. Je zit soms wel een beetje te kokhalzen. Niet de kleine kinderen mee naartoe nemen. Nou ja, die vinden dat volgens mij helemaal niet vies. Nee. Wij hebben wij geleerd dat het Sprookjes is. zijn ook in. Ja. Larissa van Herik, hm. uh, zou jij nou zo'n film gaan? Ja, maar ik neem dus dan niet mijn kinderen bij. Toch niet? Want nee. die zijn hoe oud? Zes. Vier Zes. en twee. Ja, ik denk, ja, ik heb, ja, ik denk dat het er iets te jong is. Maar goed. De andere voorstelling. Toneelgroep Amsterdam, met spoken van Ibsen. Ja. Nee. He Heel iets anders? Heel iets anders. Uh, nou, wat ik al meteen uh, heerlijk vind... is als je daar bij Toneelgroep Amsterdam binnenkomt... in die grote schouwburg... en je ziet weer zo'n gigantische vloer. Ik geloof, acht keer wat we hier nu hebben... Zo vlak, dat is dus. Uh, weet ik, het voelt als een ja, voetbalveld van zwart is, uh, plastic. Wat, wat is het? Ik weet niet, niet 30 bij uh, 20 of zo? Nou ja, dat, dat is een soort ruim, ruimte en een, en een decor wat erop is. Dat je meteen al denkt, ah oh ja, oh, ruimtefijn. Maar nou, waar, waar gaat het over? <laughs> ja, Even okay, To the point. <laughs> ja. uh, Ibsen, uh, 1880, 18, Noorse schrijver. Een uh, stuk wat al inmiddels vaak is opgevoerd. Maar vroeger werd uh, uh, genegeerd omdat het nogal uh, tegen de... Uh, ja, Ibsen die zegt dat de Nooren eigenlijk alleen maar vrijheden zich willen, verworven, zich willen verwerven. Maar niet op zoek zijn naar vrijheid. Volgens mij is dat iets wat... Hypocriet. Volgens mij is dat wat alle mensen doen, stiekem. Maar we roepen allemaal vrijheid. Uh, maar we willen natuurlijk gewoon dat ons dat we wel in onze auto mogen rijden voor niet te dure benzine en zo hard mogelijk. Dus. Uh, en hier heeft het dan. Dit heeft dan meer te maken met een gezin dat alle geheimen binnenhoudt. En niet uh, praat over de, over de sores En eigenlijk. Uh, Doet alsof het uh, zonneschijn is. Uh, maar ondertussen kapot gaat aan verdriet. En ja. die. Um, hij het was toen begrijp ik heel controversieel. Hè? Omdat er ook uh, zaken als uh, geslachtziekte, uh, syfilis en uh, Dat mocht je daar niet hard op zeggen en zo. Ja, nou in, in dit stuk. En dus de bewerking. Van, uh, het is bewerkt door. Hij heeft de naam even kwijt. Dus re, de, de, degene die het heeft bewerkt. Helaas. Maar de regisseur is uh, Ostermaier. Mm -hmm. Een Duitser die dus hier. Dat vind ik dan ook. Kijk, daarom moeten we subsidie blijven geven, want er komt gewoon zo'n geweldige regisseur naar Nederland om dus hier zo'n waanzinnig stuk te maken. Want dat he? is het? het is een, de, de, nou, het is, het is, het is um, heel indrukwekkend. Het begint heel indrukwekkend alleen al door het door toneelbeeld, vind ik. De muziek is waanzinnig broeierig uh, op de achtergrond. Je weet soms niet precies wat je hoort. Gekke geluiden. En het verhaal uh, heb ik dus niet helemaal begrepen. Naar het einde toe vond ik het heel ontroerend. Ik vond het echt waanzinnig goed geacteerd door alle acteurs. Hans Kesting, ongelooflijk grappig, vet, groesens, onherkenbaar. Ik wist niet, ik dacht dat ze een uh, Vlaming hadden ingehuurd. Een aanrader, kortom. Ja, maar alleen het eind dus, uh, zakte voor mij de spanning een beetje weg. En ik begreep niet precies de ziekte van de zoon. En dan blijkt, toen, ik, toen mijn vriendin thuis was, die belde, want haar man zit bij TGA de hoofdpersoon heeft syphilis. En dat wist ik niet. Ah, kijk aan. Nou, iedereen die nu gaat, weet dat wel. <laughs> Natje Hupje, dank je wel voor het recenseren van deze twee voorstellingen. Larissa van der Hering. ook dank voor de uitleg van de werking van het strafhof. Zo direct een debat over ouders die falen, moeten die uh, een prikpil krijgen. Maar eerst het NOS Journaal met het laatste nieuws, Martijn van Beek. Aval.